Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Arabische landen hebben Rusland opgeroepen om eindelijk steun te geven aan een vredesplan voor Syrië. Die oproep werd gedaan tijdens een overleg van de Arabische ministers van buitenlandse zaken met de Russische minister Lavrov. Die kreeg te horen dat Rusland president Assad een vrijbrief geeft voor geweld tegen de Syrische bevolking. Lavrov zei dat Rusland Assad niet wil verdedigen, maar dat niet alleen Assad verantwoordelijk is voor het geweld. VN-gezant Kofi Annan sprak vandaag het Assad. De uitkomst van die gesprekken is nog niet bekend. In Velsen-Noord heeft een grote brand gewoed bij een afvalrecyclingsbedrijf. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn met blussen, mogelijk tot morgenochtend. Het bedrijf ligt veel oud papier opgeslagen. De politie adviseert mensen om ramen en deuren dicht te houden.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 Hij drukte ook zijn stempel op films als Alien en Tron. Voor die films ontwierp hij sets en kostuums. Hij geldt als een van de succesvolste Franse striptekenaars. Jean Giraud werd 73 jaar. Sven Kramer heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn de 5 kilometer gewonnen. Bob de Jong werd tweede, maar veroverde wel voor het tweede jaar op de wereldbeker. Op de 500 meter won Michel Mulder. Het bron was voor Jan Smekens. De wereldbeker ging naar de Zuid-Koreaan Taibou Mo. Op de 1500 meter bij de vrouwen werd Marit Leenstra tweede achter Christine Nesbit. Het weer droog en bewolkt. Morgen begint grijs. Later op de dag wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Liedje. En wat ben ik fan van deze gasten, Julie, Lewis en de Niels en Hip to be Square. Inmiddels is de avond begonnen hier in Zandvoort en natuurlijk ook de rest van Nederland. Je luistert de Entertainment for You hier bij CFM Zandvoort. Het is uh, 10 maart, we gaan op naar de lente en uh, ik heb gisteren Voetbal International gekeken. En ik heb weer genoten hoor. Ik ben een uh, voetbalfan en Voetbal International vind ik um, bij far het leukste voetbalpraatprogramma van Nederland. En gisteren um, ja, was er weer zo'n mooi verhaal. Bij, vaak gaat het met, bij Voetbal International niet over het voetbal. Ze noemen het een voetbalprogramma, maar het gaat vaak over andere dingetjes. Zoals gisteren ging het over Club 69. Dat is een, een, een, een, ja, een seksclub in uh, Barcelona. En uh, Johan Boskamp was te, te gast. En uh, op een gegeven moment kwamen ze in gesprek. En uh, Van der Gijpen um, vroeg van... Um, ben was bij Club 69 geweest? En uh, Genee was er een keer geweest. Nou, van der Gijpen natuurlijk. Maar op een gegeven moment ging Johan Derksen vertellen... Dat hij met Kees Jansma ook naar Club 69 is geweest. Daarna... Ging hij verder met vertellen. Maar daarna um, vertelde hij... Dat hij zijn hotel terug moest zoeken. Hij wist niet welk hotel die was, dus hij moest allemaal hotels gaan zoeken in Barcelona. En daar heb ik een klein fragmentje van dat hij dat gaat vertellen. Hotel, en ik zeg, weet jij de naam van dat hotel, Kees? Hij zegt, nee. Ik zeg, ja, ik ook niet. <laughs> en dan sta je daar en collega's hadden onze koffer meegenomen, want wij gingen even op ontdekkingsreis met ben een taxi, alle hotels langs en eindelijk kom ik in een hotel waar eh, Nederlandse journalisten zaten en ik ga naar die balie, ik zeg mijn naam en eh, ik eh, zeg, ja volgens mij zit ik hier, kunt u er even nakijken. Ja, u ligt met die en die op de kamer. Ik zeg, met die en die op de kamer. Ja, de Nederlandse gezelschap was heel groot en we waren volgeboekt, dus we hebben twee journalisten op één kamer ik krijg de kleren, dus ik had die kamer. En dan ligt inderdaad een behoorlijk uit de kluiten gewassen collega in bed. Maar in zo'n tweepersoonsbed, niet, niet twee éénpersoonsbedden. Niet twee en ik zag in die badkamer alle kleding van hem hangen. En, uh, en mijn koffer stond er inderdaad. En ik even met tanden poetsen en ik... Heel voorzichtig naast die gozer gaan liggen. zal zijn naam niet gaan noemen. En het ergste wat je kunt overkomen. is mij overkomen. Die gozer die lag in zijn blote tokens. die draait zich. Nee. Die draait zich om. En die zei die Poelman! Nee. Ik lees ze helemaal op het randje. hij draait zich om. en ik voel nog net die dokus van hem achter tegen mijn benen. Ja. Nu ben ik beneden in de hal op zo'n bank gaan liggen. Nee! Ja, ja, ja, ja. Nee, dat kom ik niet tegen. Daar ben ik ontzettend nerveus van. U kijkt naar het, uh, het voetbalpraatprogramma Voetbal. International. Weet je nog? Want jij was ook die collega. Ja, dat die... was ik oh, nee, inderdaad. Nee. Ja. Journalistiek programma waarin we spreken over de achtergronden van het voetbal. Oh, wat ongelooflijk mooi hè? Voetbal International gisteren was het dus. Uh, en wat heb ik gelachen? Klein stukje daarvan. Ik kwam uh, nog bij een, een leuk fragment. Wat denk je dat dit is? Ja, je gelooft het of niet. Je kan het misschien ook wel raden. Het is een hond. Ja. Een hond die staat rechtop. Met zijn pootjes omhoog. Op een piano te duwen en er nog bij te... Ja, hoe kan je dat noemen? Een soort van gillen is het, hè? Ik moet wel lachen. Het staat op dumpert.nl. De titel is... Hond doet van Velsena. Ik vond het wel grappig. Uh, uur 2... Van Entertainment View. Zometeen gaan we bellen met uh, Popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiz Nieuwsgebied. Hier is Nora Jones. Het Vanwege het overlijden van leadzanger Jimmy Ellis. Hij heeft overleed donderdag op 74-jarige leeftijd. De leadzanger van de Trims. En daarom Disco Inferno. En wat een liedjes hebben ze gemaakt in de Trims. Heel fijn. Nieuwe muziek nu. En wat vind ik dit een goed liedje? De 77 Bombay Street en Long Way. It's time for waking up now. It's time to take my rats. I'm leaving.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 ...van die 77 Bombay Street... ...en Long Way. Een ja, ja, Even een toepasselijk nieuwtje bij het... ...of een toepasselijk liedje bij het uh, volgende nieuwtje... ...zo moet ik het zeggen. Apre Ski. Doe je mee zo naar het skiën, Maar in Beach Club Take 5 is het niet nodig... Er is namelijk een ski Beach Party vanavond. Vanaf 8 uur uh, gaan we afscheid nemen van het winterseizoen. Nou, dat doen ze dus met een uh, heuse ski Party. Vindt plaats in Beach Club Take 5. Boulevard Paulusloot 5. Meer informatie is te vinden op uh, beachclubtake5.nl. Nou, even een ander liedje. <laughs> Morgen is er ook nog wat te doen. Nou ja, misschien ren je zelf mee. Maar um, je kunt het dus in ieder geval aanmoedigen. Er is namelijk een Scheveningen-Zandvoort-marathon. Dat is namelijk hard lopen. Deze marathon vindt plaats bij laag water... waardoor er min, uh, minder kans bestaat op los en onregelmatig zandoppervlak. Het parcours is een mooie maar uh, afgelegen strand tussen Scheveningen en Zandvoort. En in de eerste maanden van ieder jaar... wanneer de Nederlandse kust voornamelijk koud en winnerig is... Maar daarom uniek in zijn soort. Er kan individueel worden ingeschreven en als estafette team van 2 tot maximaal 7 lopers. Het inschrijfgeld gaat geheel naar het goede doel. Ook in 2012 is dat een project van SOS Kinderdorpen. Dus als je morgen meerent, enorm veel succes. En anders kun je gewoon even kijken in En uh, moedig de hardlopers aan. Uh, nog meer. Morgen... Ik denk niet meer dat je mee kan doen, maar je kan in ieder geval komen kijken. Want wat is het ongelooflijk spannend. De vierde Battle of the Sexes Shoe Kampioenschappen. Vrouwen tegen de mannen. Voor de vierde keer zullen de dames en de heren de ultieme strijd tegen elkaar uitvechten. De beste shoelsters en shoelers van de dames en de heren kampioenschappen zullen hun opwachting maken. Natuurlijk is er ook weer ruimte voor een aantal wildcards die door de jury zullen worden uitgedeeld. Wie zal dit jaar de winnaar worden? De wisseltrofee is nog in handen van de vrouwen onder leiding van Hanneke van Dam. Vindt morgen plaats om 8 uur bij Café Koper. En uh, nou ja, ik zou zeggen moedig zo, ik dan maar even aan. <laughs> morgen natuurlijk veel meer evenementen in het uh, ZFM-programma. Zondag in Kennemerland. Nieuwe muziek nu. Zullen we even met z'n allen dansen? Misschien is, dat wel, is dit wel wat? Dit is namelijk nieuwe muziek van DJ Fresh. Rita Ora doet ook nog mee. En wat is dit lekker zeg. Nieuwe muziek. Hot right now. Get your hands up cause you think you got it. Going crazy when I even start. ...steeds populairder, hè? D uh, drum and Bass. En je ziet gewoon dat het uh, steeds meer aanslaat... ...bij vooral de jongeren. DJ First, Rita Ora, Hot Right Now... ...nieuwe muziek hier bij Entertainment View. Zometeen popst Henry met het showbiz nieuws... ...na Santana en Steve Tyler... Star het bekende deuntje, dat wil zeggen dat ja. we Henry aan de lijn hebben. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, luister, thuis natuurlijk ook. Goedenavond allemaal, hè. Hoe gaat-ie? Ja, bij mij prima. Hoe met jullie daar in Zandvoort? Ja, nou, het gaat goed. Ik heb een beetje ja. het lente gevoeld. Het was vandaag uh, hartstikke mooi weer. En ik hoorde ja, dat, dat het uh, ja. volgende week zaterdag 20 graden kan worden. Ja, het gaat de goede kant op zonder meer, dus ik ja. ben zeer zeker benieuwd natuurlijk. Ja, hier is het inderdaad toch uh, slecht hoor. Oké. Okay. Uh, het is hier uh, toch wel fris en uh, behoorlijk mistig, dus uh, ik denk dat jullie het lekker weer daar hebben. Ik denk het dan ook wel, ja. Ja, dus niet uh, ervan. Dus uh, ik hoop dat we dit, dit, deze week nog heel veel mooi weer gaan krijgen, dus uh, ik ben zeer benieuwd. Ja, nou ja, langzaam, want komt het eraan, toch? Ja, gelukkig wel zeg. Weet het langs op de tijd, of niet dan? Ja. Ja ja goed, ik heb natuurlijk wat Johnny's voor jullie opgedoken, hè jongens? Ja, ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja, John Franken ken je natuurlijk nog wel, hè? Met ProofToy. Ja, met, met met daar ja, ze heeft er nog eentje over. Oh? Ja, ze heeft hem ingegaald voor slechts één veer. En uh, of dat er dan, dan de echt gaat worden voor het uh, Songfestival, dat weet ik natuurlijk uiteraard ook niet. Maar uh, in ieder geval, de, de Indiana is er weer in de, de mottenballen gelegd. Ja. En één veer is over, dus we wachten af hoe ver het uh, okay. uit gaat zien dadelijk. Huh? Minder opvallend dus. Ja, minder opvallend inderdaad. <laughs> ja, en wat we hebben nu nog uh, een beetje nostalgie met, uh, met Jan Smit en Gerard Joling, want. Uh... Ja, dat was dat ook een stukje van dat het een beetje hoogtij is voor Jan Smit, hij is 26. Ja. En uh, ja, Gerard Joling heeft hem altijd een beetje onder zijn hoede genomen. Oké. Okay. En het zijn, het zijn gewoon hele, hele dierbare vrienden van elkaar geworden. Oké, okay, oké. Okay. En uh, wat Jan ook zegt, dus wat, wat hij zo fijn aan hem vindt, dus is eigenlijk die, die Hollandse nuchterheid uh, die Gerard over zich heeft. Ja. En, ja ze gaan met elkaar op vakantie, ze komen met elkaar thuis, dus uh, ze hebben een hele goede relatie samen zo, ja. op die manier. En... Uh, en als je uiteraard aanwezig bij het iedereenbelzet in Ahoy, hè? Ja, klopt. Dus, uh, 15 ja. jaar Jan Smit, toch? Ja, ongelooflijk, hè? Dus ja. hij loopt er enige tijd mee. Dus dat gaat echt een goede kant op, toch? Zeker weten. Goed, ja, en, ja Gerard Joling zelf natuurlijk is ook een jongen die, uh, die, die aangegeven, is natuurlijk niet de jongste meer Gerard Maar hij zegt wel van ik ga nog jaren door en de fans die in ieder geval niet bang te zijn dat, uh, dat wil ik ook naar pensioen ga Want hij zet, ik vind het vak te veel te leuk en ik kan me er wel wat voorstellen, zeg, uh, Gerard is 51, ik ben dan een paar jaar ouder Gerard ja. Maar uh, ja het uh, ja, vak goed gaat en je hebt er plezier in, moet je blijven doen, vind ik hoor Ja tuurlijk, waarom niet? Ja, en ja, hij zegt ook, voor, voor het geld hoeft hij niet meer te doen. Hij heeft uh, geld goed verdiend in zijn carrière. Dus hij zegt, ik stop ermee. kunnen we er zo mee stoppen. Ja. Hij zegt ook, het enige wat ik graag zou willen, is eigenlijk een... Het is eigenlijk een droom wat hij nog heeft. En dat is een eigen reality show Oké. Okay. Nou ja. hij, ja, hij heeft het al een jaar geleden een keer gedaan met Only Joling. Hm. En... Uh, ja ja, iets te verbergen heeft hij uiteraard niet meer, maar uh, iedereen weet er alles over. alles echt op straat van hem, dus uh, Waar... ja, dat lijkt me toch wel leuk om er zo'n een keertje te doen. Waar moet hij dat doen dan? Want bij SBS gaat hij weg toch, of is dat nog niet zeker? Dat is ja, dat is ook allemaal nog niet zeker. Oh, oké, ja, oké. Okay, okay. is natuurlijk al weg. Ja. En, uh, ja. ik weet dus niet wie, uh, wie dan moet moeten dus zijn bijgestaan in het presenteren van bepaalde programma's. Ja. En misschien Britney Spears, maar ja, die zal wel weer te duur zijn, denk ik. <laughs> ja, 10 miljoen of zo, toch? Ja, kijk, Britney Spears die heeft inderdaad, uh, die is aangeboden, ge uh, aangeboden gekregen om uh, in de x factor ja. te gaan zitten. Ja. En uh, ja, 10 miljoen vond ze toch uh, een beetje te weinig. Dus dat is eigenlijk een beetje gehad. Ja, dat, dat, dat is voor één seizoen, hè? Ja, dat ja, is mijn jezen, ja. En we hebben het er gods van over, hè. 10 miljoen, ja. Ongelooflijk. Ja, er zijn eh, dagen bij dat ik niet in mijn heb zitten, hoor. Nee. nee, niet. Nee, echt niet. Oh. <laughs> maar goed, het zal, wel, het zal wel aan mij liggen, want ik denk dat echt... Die, die krijgen de, de neus nooit volle. 10 miljoen, dan, dan 20 miljoen winnen, ja. willen. Dus ja, dat zou niet doorgaan, denk ik. Nee, ik denk dat ik niet. Maar goed, uh, ja, er zijn ook nog andere dingen die uiteraard nog gebeuren. Uh, ja, als, als je bekend bent, uh, een bekende actrice bent... Uh, die stemmers, kennen nog herinneren? Wie? EastEnders. Embers was een serie op, uh, op, op is een tijdje geleden het op, op de televisie oh. geweest, EastEnders. Embers. En uh, een actrice die Gemma McCluskey. Ja. Die, is op, die was een, een, een vorige week als vermist mist opgegeven. En die hebben ze dood in een kanaal gevonden in Engeland. Oh dus je ziet, als je bekend bent, dan uh, ontkom je eigenlijk met dit soort dingen. Natuurlijk. dus Ze zijn het inderdaad toch voor te zijn. En, Zo. Uh, en haar, boer, uh, haar broer Tony, die is aangehouden. Ja. 35 jaar, die is momenteel vast. Ja. Dus, uh, ja, hij zal maar zijn broer hebben, zeg. Die ja. Zo, ja. Heftig. Goed. Trouwens, ken je rapper uh, Gulio nog herinneren? Gulio, ja, tuurlijk. Wat heeft hij... Ja, precies. Oh ja, Gullio. Yeah. Ja, ken ja, ik. Ja, die hebben ze ook uh, vastgezet. Oh, ja, hij had ze eigenlijk niet op de verkeersregels gehouden, dus uh, ja, de politie heeft hem twee waarschuwingen gegeven en uh, hij blijft het toch volhouden. En uh, hij kan vrijkomen op een borgtof van ongeveer uh, 5800 dollar. En dat zit een beetje in de familie trouwens, want zijn, uh, zijn oudste zoon, Arthus I Ivy, die zit op een gegeven moment ook in dezelfde gevangenis als zijn vader. Ja. Uh, alleen hij zit achter de traatje hoe hij een gewapend overval zou hebben gepleegd. Dus, uh, het is, die rappers die praten dat het wel stoer, maar ze, uh, deze maakt het nog waar ook, hè? Ja, hij weet in ieder geval wat hij het over heeft nou dat, hij, dat, dat hij, hij, hij is, is bekend van uh, Gangstas Paradise. Ja, exact. Ja, precies, dat is hem hè. Ja. Dus eh, uh, ja, je ziet er wel ook. Hij uh, wil toch eventjes wel meemaken waarschijnlijk. Nou heeft hij dan bij deze Ja. Goed, ja natuurlijk is ook wat, uh, wat ik weet te zeggen, de, de extra concert van Jan Smit is er momenteel uh, op 21 oktober, want okay. het schijnt al dat op 27, 28 oktober uh, die kaarten zijn niet aan te en die waren, waren al in no time uitgekocht. Ja. Uh, dus er, op zondagmiddag, 21 oktober, is er een extra concert ingelast. Dus Als mensen daar nog naartoe willen, moeten ze het goed op uh, internet gaan zoeken. En dan ze op de site van Jan Smit uh, de kaartjes kunnen bestellen, dus uh, uh, ja, gau gauw er aan natuurlijk dan hè? Ahoy Rotterdam toch? Ja inderdaad ja Dus uh, goed, ja, hebben we hebben nog één dingetje voor jullie Ja uh, Ik heb het helaas gisteren niet kunnen zien Want ik zelf in de studio was Maar bij bezig met, uh, met nieuwe nummers Oh oké okay. uh, uh, Ja gisteren was het natuurlijk ook de, de, de battles met de Voice Kids hè. Ja klopt, en het team Ange van Angela Ange ja. Ja. ja het team van Angela was aan de beurt um, uh, ja was het uh, Dit keer 2,4 miljoen kijkers Vorige week Zo. was het 2,5 Dus het blijft ontzettend hoog kijkcijfer gehaald te hebben natuurlijk hè, de, de Voice Kids Ja en, uh, dit is een keer waren Fabienne en Lieke waren door ja. Fabienne van 13 en Lieke van 12 en, ja, en volgende week is dan de laatste aan de beurt Marco Borsato En oh, dan ja. krijgen we natuurlijk die finale Dus ja. die moeten we natuurlijk even gaan bekijken de de Zeker, uh. maar uh, je hebt het niet gezien Ik heb het helaas niet okay. gezien, je het gezien Nou ik heb het gezien En ik vond er, ik vond er echt wel echt hele leuke battles uh, Tussen zitten, dus ik zal zeker terugkijken Oké, okay, dan ga ik zonder meer doen Ik weet niet wanneer de herhaling is, zit die vanavond of is, die? Uh, is, is voor mij is het altijd maandagavond Maar dat weet ik niet zeker Nee, dan ga ik ook even kijken of het er na het maandagavond is. Dus ik wil het zeker nog even een keer gaan bekijken. Ik heb ja. het helaas niet kunnen zien. Dus uh, ja, de studio gaat voor natuurlijk hè. Ja, zeker weten. Nee, maar hoe gaat het dan met uh, je nieuwe muziek? Uh, nou, we hebben een aantal nummers die, uh, die hebben we een Nederlandse tekst op geschreven. Ja. Um, uh, ja, als het een beetje mee zit, dan komt in, hij uh, in mei komt het eerste nummer uit. Oké. Okay. In de zomer het tweede nummer en een beetje in het, uh, in het, in het nazomer eigenlijk de derde nummer. Dus voor uh, okay. het wetten. Ja, het zijn hele, leke, hele leuke nummers in ieder geval. Nou, ik ben benieuwd. Stuur maar ja, wat op als je, als ik, je wat ik hebt. Word, ik word even goed hier, even kijken. Oh, en voor de kerst komt er nog eentje. Oh, <laughs> is, het een, is het een kerstplaatje? Uh, dat is niet direct een kerstplaat, maar uh, het is wel een heel mooi nummer. In okay. ieder geval, het is een bepaalde sfeer met ze meebreken. Maar dat zul je tegen de tijd wel, uh, wel horen, ik je alles over vertellen natuurlijk. Oké, okay. he. nou helemaal top. Goed, ja, daar blijft mij inderdaad niks anders over voor jullie allemaal. Een ontzettend fijn weekend te wensen. En nog heel veel zon in Zandvoort. En hopen dat we zelf ook een beetje mee kunnen krijgen hier in Limburg. Want daar zijn we echt wel aan toe, dacht ik toch. Nou ja, laten we het hopen. Volgende week spreken jullie weer. Zeker weten, jongens. Heel fijn weekend en nou ja, tot volgende week. Ja, dankjewel jullie ook tot volgende week. En de thuis natuurlijk ook. Allemaal een heel fijn weekend en een heel fijn fijne week tegemoetgaande. gaan bij. Something good, yeah, I I I'm thinking good day any blue sky sunday no oh yeah, oh times are any so I'm thinking good is I'm thinking good yeah, so I'm thinking good is I'm thinking good oh oh, oh, oh these days seem so far away and I want it back now way I've come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 I didn't go out of my mind, only God knows And all them girls that I used to see running round Was like the rain that I used to see pouring down the air. They did nothing for me Cause I need sunshine I need. Een van mijn favoriete liedjes van dit moment. Maverick Sabre en I Need. Avicii Levels was een van de grootste dance hits van het jaar 2011. Nu is er een edit gemaakt, namelijk de George Monev edit. Normaal met een edit verander je vaak um, uh, een deel van het liedje. En dan mix je dat bijvoorbeeld. Deze man heeft het iets anders gedaan. Hij heeft namelijk het liedje... Achterste voren afgespeeld. En dan kan het nog steeds een hit worden. Avicii levels dus, maar dan in de in reverse remix. Dus achterste voren.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 Avicii en Levels in de George Monif edit. Enige wat er... Uh, nou, hij is wel iets geremixt. Maar wat het aparte van het liedje is, is dat hij dus uh, achterstevoren is gedraaid. En ik denk als Avicii dit ook zo uitbrengt, dat het alsnog een hele grote hit kan worden. Wat klinkt het lekker. Het uh, tien voor zeven. Zaterdagavond hier in Zandvoort met George Benson. Nee, ZFM En Give me the night En George Benson, het ene laatste plaatje van deze Entertainment View van deze zaterdag 10 maart 2012 Zometeen de herhaling van de Euro Breakdown De grootste hits van Europa, allemaal op een rij Speciaal voor jou ges gesorteerd De uh, Nightwalk Onder andere vanavond nog En morgen vanaf 2 uur Zondag in Camerland. Alle informatie uh, die jij wil weten over Zandvoort en omgeving. Deze uitzending wordt morgen ook herhaald van 5 tot 7. Ik wens je een heel fijn weekend. En volgende week weer een nieuwe Entertainment for You. We zijn de kings of Leon. I've been